Met het, NOS het aantal terroristische aanslagen wereldwijd is voor het tweede jaar op rij gedaald. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. In 2016 zijn er 9% minder aanslagen gepleegd dan in 2015. Ook het aantal doden daalde, met 13% ten opzichte van het jaar ervoor. Er vielen vooral minder doden in Afghanistan, Syrië, Nigeria, Pakistan en Jemen. In totaal kwamen er ruim 25.000 mensen om in 2016. Oudsportheld O.J. Simpson hoopt dat hij morgen vrijkomt. Dan is er een hoorzitting over zijn voorwaardelijke vrijlating. Simpson kreeg 33 jaar cel voor een mislukte gewelddadige overval. Hij heeft nog maar 9 jaar uitgezeten, maar hij hoopt op vrijlating op basis van goed gedrag. Verschillende juristen geven dat een goede kans. Simpson heeft nog nooit problemen veroorzaakt in de gevangenis en geeft vrijwillig gymles. De meeste bewoners van de studentenflat in Diemen, waar vannacht brand heeft gewoed, mogen even terug om spullen uit hun woning te halen. Alleen de begane grond waar de brand woedde is nog niet toegankelijk. En ook de bewoners van de twaalfde verdieping kunnen nog niet terug. Daar werden vanmorgen nog een dode en een zwaar gewonde gevonden. De burgemeester kondigde eerder vandaag aan dat er een onderzoek komt naar de brandweer. Die had de flat ontruimd vanwege de brand, maar mogelijk hebben ze deze twee mensen over het hoofd gezien bij de ontruiming. Het verpakte eten dat uit Amerika geïmporteerd wordt voldoet vaak niet aan de regels, dat zegt actiegroep Foodwatch. De organisatie analyseerde ruim 80 producten en bij geen van alle voldeed de informatie op de verpakkingen aan de Europese regels. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verkeerde houdbaarheidsdatum of ontbrekende ingrediënten. Het weer dan nog, vanuit het zuiden trekken nog wat buien het land over. Morgen eerst grijs en met name in het oosten nog wat buien. Later droog en af en toe wat zon. Het wordt rond de 23 graden. Dit was het en... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu tussen app en vloed.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 Dit tenere ik ben erin. Ik wil Se poi era forse più la mia Feel oh. oh.